Mout met het NOS Journaal. NS neemt 200 extra mensen in dienst voor de veiligheid van het eigen personeel. Er komen extra hoofdconducteurs en medewerkers in de nachttreinen. De NS had vorig jaar al toegezegd extra mensen in te zetten. Het spoorbedrijf en de bonden overlegden deze week opnieuw met elkaar... over de veiligheid in de treinen... na een incident op de spoorlijn van Heerlen naar Duitsland. Daar werd vorige week een Duitse conducteur neergestoken door een zwartrijder. Ook Nederlandse conducteurs zijn geregeld, het doelwit van agressie. De Franse president Hollande wil dat Rusland stopt... met het bombarderen van burgers in Syrië. Ook riep hij de Syrische president Assad opnieuw op om op te stappen. Hollande zegt dat Assad zijn volk afslacht en daarbij hulp krijgt van Rusland. Zo zouden alleen al in de Syrische stad Aleppo... honderdduizenden mensen hulp nodig hebben. Volgens de VN zitten ze in wijken die zijn omsingeld door troepen van Assad...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 In Taiwan is het dodental van de aardbeving van een week geleden gestegen tot 67. Er zijn nog 57 vermisten. De meeste slachtoffers zaten in de flat die was ingestort. De hoop dat er nog overlevenden worden gevonden is bijna vervlogen. De meeste vermisten zouden in de ingestorte flat zitten. Vandaag werd uit het puin wel nog een poedel gered. Het weer op de meeste plaatsen droog met in het binnenland kans op lichte vorst. Morgen opnieuw zon. Het wordt zo'n 7 graden. Zaterdag vanuit het zuiden regen. En op zondag is het overal nat. In het oosten kan wat natte sneeuw vallen. En het wordt zo'n 5 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.